Van twee naar vier jaar. We gaan het mogelijk maken dat jeugd TBS niet abrupt eindigt. Maar als het nodig is kan worden omgezet in volwassenen tbs. En we gaan ook eh, als mensen taakstraffen, jeugdtaakstraffen niet goed uitvoeren. gaan we ogenblikkelijk zorgen dat ze eh, teruggaan naar een jeugdgevangenis.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 Vooral de zoons van de families maken zich schuldig aan afpersing, mishandeling en vernieling van elkaars bezittingen. Twee zoons uit één gezin zitten inmiddels in de gevangenis. Een van de gezinnen heeft al een aantal aangeboden woningen buiten de Diamantbuurt afgewezen. En nu moeten beide families hun passende woning in een andere buurt accepteren, anders worden ze voor de rechter gesleept. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. In Pernis bij Rotterdam zijn zes huizen ontruimd vanwege een gaslek. De bewoners aan de overkant van de straat moeten uit voorzorg hun ramen en deuren gesloten houden. Het is niet duidelijk of er nog mensen zijn in het huis waar het lek ontstond. De gasleiding is inmiddels afgesloten. Volgens RTV Rijnmond is het gaslek ontstaan doordat een verwarde man de gasleiding in zijn huis heeft doorgesneden.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 De IMF was bereid tot soepele voorwaarden, maar het instituut is bij de bevolking niet populair. Dat komt doordat het IMF in de Mubarak-tijd bezuinigingen afdwong, waar de bevolking onderleed, terwijl Mubarak en zijn kliek zich bleven verrijken. De minister van Handel van het verdreven regime heeft van een Egyptische rechtbank vijf jaar cel gekregen. Hij werd bij verstek veroordeeld voor het achteroverdrukken van overheidsgeld. Waar de minister is, is onduidelijk. Hij is uit Egypte gevlucht toen het volk in januari in afstand kwam.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 Het weer werkte bepaald niet mee. Maar in Den Haag heeft prins Willem-Alexander... het defilé ter gelegenheid van Veteranendag afgenomen. Vanwege de laaghangende bewolking moest de Flypast... van oude en nieuwe militaire vliegtuigen wel worden afgelast. Verslaggever Roel Pauw vanaf een modderig Malieveld. De muziekkorps bereiden zich voor op het defilé... dat zometeen gaat plaatsvinden. En daar moet je op wachten... 4300 militairen en oud-militairen, ook mensen van de politie en de douane... die straks door de straten van Den Haag zullen marcheren. Veteranen, dat zijn niet per se oude, krakkemikkige mannetjes... die de Tweede Wereldoorlog nog hebben meegemaakt. Maar bijvoorbeeld ook de duizenden mensen die binnenkort ontslagen zullen worden... vanwege de bezuinigingen bij Defensie. De vakbonden maken zich daar best zorgen over. Ja, daar maak ik me zorgen over. Zeker omdat het hele grote aantallen zijn. Eh, zeker ook omdat er waarschijnlijk een heel groot gedeelte daarvan al wat ouder zal zijn. En daar zul je dus extra aandacht aan moeten besteden. En dan dus zul je als Defensiewerkgever zul je daar extra in moeten investeren. Op zich op veteranen wordt niet bezuinigd bij het ministerie van Defensie. Gelukkig maar, hè. er ligt een bezuiniging van 1 miljard. Maar de, de veteraan wordt daar ontzien. Alleen er ligt nog wel een eerenschuld van meer dan 110 miljoen euro voor mensen die beschadigd zijn in eerdere missies. Daarvan is iedereen het erover eens dat die mensen genoegdoening moeten krijgen. Alleen nu moet die, 110 miljoen, die ruim 110 miljoen op tafel komen. Het kabinet stuurt de mensen op missie. Nu moet het kabinet ook zijn verantwoordelijkheid nemen en ook gezamenlijk dat geld op tafel leggen. En niet alleen maar kijken naar de minister van Defensie. Ja, was het weer fantastisch? Ja. ja. Heel hard verwarmd, fantastisch. Overal applaus langs de, langs de route. En de prins ook, die hebben we gegroet. Dus als we met peloton van Bebeno langs de prins lopen, dan uh, brengen we allemaal de militairen goed. Hoofdrechts militairen goed brengen tot je 20 meter voorbij de prins bent en dan weer hoofdfront en uh, doormarcheren. Is het belangrijk voor u, de Veteranendag? Heel belangrijk, ja, zou ik nooit uh, willen missen. Onze vorstin. Zullen we altijd vereren, we zijn nu zwaar, we zijn nu zwaar, run, we zijn nu zwaar, Ren. van goreel. Oké. Okay. De Nederlandse vakbond pluimveehouders wil een landelijke ophokplicht. Aanleiding is de uitbraak van vogelgriep bij een pluimveehouder in de Noordoostpolder. Voorzitter Gert-Jan Oplaat van de vakbond, goedemiddag. Goedemiddag. En de derde uitbraak in drie maanden was dit. Bent u erg bezorgd? Ja, we zijn uh, met name bezorgd uh, om onze exportpositie. Punt 1 is de derde keer dat dit uh, in de korte tijd gebeurt. En uh, voor de derde keer bij uh, buitenlopende kippen. Dus hebben we hebben gezegd, misschien is het veiliger of het is veiliger om de kippen gewoon op te hokken, binnen te houden.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 Uh, dat hoop ik. Uh, toevallig ik zit op het CSI in Geest. Omdat het springconcours en morgen is de staatssecretaris Henk Bleker uh, onze gast. En uh, ook een aantal Tweede Kamerleden. Dan gaan we daar verder over spreken met elkaar. Dank u wel, voorzitter. gert jan Oplaat van de Vakbond voor Pluimveehouders. Fietsen dan. De Ronde van Spanje begint in 2015 weer in Drenthe. Directeur Vassen van het circuit van Assen zegt dat hij daarover met de Vuelta een herenakkoord heeft bereikt. Twee jaar geleden ging de Vuelta van start in Assen. En ditmaal is het de bedoeling dat de ploegentijdrit en de eerste drie etappes van de Ronde van Spanje verreden worden in de drie noordelijke provincies. Tennis Robin Haasen heeft tijdens een derde rondepartij op Wimbledon opgegeven. De Nederlander had te veel last van zijn knie. Hazen speelde tegen de als tiende geplaatste Amerikaan Marty Fish... en stond 2-1 in sets achter. In de vierde set maakte hij nog 1-1 gelijk door zijn service game te winnen. En daarna vertelde hij de umpire dat hij niet verder kon spelen. Voor Haase was het de eerste keer dat hij in de derde ronde van Wimbledon stond. Verkeersinformatie bij de AWB. René Passet. De grootste drukte is al voorbij op de weg, maar nog steeds een handvol files. Op de A7 Hoorn richting Den Oever, zijn ze bezig met een technisch onderzoek bij Wochnum Na een ongeluk daar vanmiddag er zat 2 kilometer file, en de afrit Wochnum is voorlopig dicht. Op Da 12 Utrecht naar Arnhem, tussen knobers Lunette en Bunning 2 kilometer. Al een groot deel van de dag vielen bij knopend Galder op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda. Er zijn daar werkzaamheden. Er staat nu 3 kilometer file. De de TT Assen zit erop en dat is te merken op de A28 naar Hogeveen. Over 10 kilometer stapvoetsrijden tussen de afrit Westerbork en de afrit Ruinen. En tenslotte een file bij Arnhem op de N325, de rondweg van de stad... richting het zuiden bij het Gelredome 3 kilometer. Nog één keer het belangrijkste nieuws van dit moment. De Nederlandse vakbond Pluimveehouders wil per direct een ophokplicht in Nederland. In de Afghaanse provincie Logar zijn bij een aanslag op een ziekenhuis tientallen doden gevallen. En pubers die een ernstig delict begaan, riskeren voortaan een langere celstraf. Was het uitgebreide NOS-journaal zometeen NOS langs de lijn? Noordsea Jazz, 8, 9 en 10 juli in Ahoy, Rotterdam. Koop nieuwe kaarten op northseajazz.com. Waarom zou ik voor mijn uitvaart sparen als ik het geld toch al op de bank heb staan? Hoor je vaak zeggen. Is daarvoor bij de banksparen echter wel verstandig? Krijgt u daar wel de hoge rente om de inflatie voor te blijven? Vanaf 5.000 euro inleg ontvangt u bij het pc hoofddeposito-fonds een vaste rente van 4%. Lijkt u dat niet verstandiger? Kijk op pc.nl sparen.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 NOS langs de lijn om uh, 12 minuten over 5 met het uh, Sportforum. Tom Boot, Richard Pluggen van NuSport en Mario van den Ende, voormalig scheidsrechter. U kunt meepraten via sportforum@nws.nl. Daar kunt u een mailtje naar sturen en dan leggen we de vraag hier natuurlijk voor. Eerst even naar uh, de livesports. het hokje Nederland-Australië, bijna afgelopen. Ja, de eerste, eerste helft. Ja. ja Nog 48 seconden als de klok allemaal uh, klopt. Uh, het is wat uitgelopen omdat bij de derde strafcorner voor Nederland... die overigens niets of, opleverde, een minuut of vijf, zes geleden... dat bij die derde strafcorner uh, dit Australiërs een umpire uh, uh, referral... een review aanvroegen. En dat duurde een minuut of twee, drie voordat eruit kwam... dat het gewoon een strafcorner was. En dat het voor Nederland niets opleverde. Australië heeft nu inmiddels de tweede strafcorner te pakken... zo vlak voor uh, tijd nog 20 seconden te spelen... bij die 2-0 stand in het voordeel van Nederland. En daarvoor... Heeft Australië een, een kanon klaarstaan. Jody Schulz, een hele stevige dame, moet ik wel zeggen. Je moet er niet in het donker tegenkomen, ben ik bang. En dan uh, gaat ze straks die strafcorner aanleggen op de kiepste van Nederland, Floortje Engels. En die gaat er niet in, omdat op de lijn gestopt wordt uh, een schitterende redding daar achterin door uh, Marlin Agliotti. Terwijl de kiepster van Nederland, Floortje Engels, al was gepasseerd. werd de bal van de doellijn getikt. En dat betekent meteen het einde van de eerste helft. De eerste helft waarin Nederland twee keer scoorde. maatje Pauw met een strafcorner wel Welter uit een velddoelpunt. En zojuist uh, Marlin Agliotti die Nederland in ieder geval voor een tegendoel behoeden, Terwijl Floortje Engels was geklopt. Tikte zij de bal van de lijn. En dat leverde dus niets op voor Australië. 2-0 dus voor Nederland bij de rust. Wimbledon, Nalbandian tegen Federer, Mark Brasser. Ja, in een uh, partij dat uh, niet echt een partij is. Het is niet echt spannend. Eerste set 6-4 voor uh, Roger Federer. Wat vooral opvalt is dat, uh, dat Federer heel effectief met zijn kansen omgaat. Twee breakpoints uh, kreeg de Zwitser in de tweede set. Hij benutte die, die twee breakpoints uh, allebei in 100% scoren. Mede daardoor woning die tweede set met, uh, met 6-2. Het gaat uh, vrij snel. Ja, het is toch jammer. Je hoopt er toch meer van. Dav David Nalbandi, een prachtige speler. Oud-finalist hier. 2002 stond hij in de finale. Verloor hij van Leighton Hewitt. Je hoopt toch dat Nalbandian het Federer dan in ieder geval een beetje moeilijk kan maken... dat het een wedstrijd wordt, dat het spannend wordt. Maar nou, We zagen aan het begin van de derde set ook weer een breakpoint voor Federer. Ja, als de Zwitser daar op 2-1 was gekomen, dan, nou, dan was de partij over geweest... en had Federer dat heel makkelijk uitgemaakt. Nou ja, gelukkig dan maar pakte hij die break niet en is het nu 2-2 aan het begin van de derde set. En heeft Nalbandian nog hoop dat hij misschien een goed resultaat kan halen. Maar die hoop is eigenlijk ijdel. Ben ik bang. Nalbandian die ook al heeft laten behandelen aan zijn bovenbeen. Na de tweede set heeft hij dat zijn bovenbeen blessure heeft de Fischo kwam even op de baan, maakte de boel eventjes los. Nou ja, Hij kan gelukkig wel verder. Hoeft niet op te geven zoals Robin Hazen dat eerder vandaag wel deed. Maar hij speelt een ontzettend moeilijke en lastige wedstrijd. En, en, en ja, het ziet er eigenlijk niet naar uit dat hij deze partij nog in zijn voordeel uh, gaat, uh, gaat beslissen. Federer dus 2-0 voor in sets tegen David Nalbandian. Het ziet er weer hele overtuigend uit bij de Zwitser. En hij gaat uh, ja, als het er, zoals het er nu naar uitziet, uh, gaat hij heel makkelijk door naar de laatste 16. Goed, straks meer van Mark Brasser over die partij tussen Federer en Nalbandian. Door met de onderwerpen uit het uh, Sportforum. Eerst naar het wielrennen. Uh, vierde lijn contact met Oudmarsum, waar het NK wordt uh, gehouden. Daar zit uh, Gio Lippens. Goeiedag. Gio, hallo, goedemiddag. Je hebt uh, Marianne Vos nu twee keer zin winnen. Tijdrit en op de weg. Alles wat ze aanraakt wordt goud op het ogenblik. Ja, absoluut. 22 e overwinning alweer dit seizoen. En uh, inderdaad, uh, internationaal gezien ook hoor. Overal waar ze aan de start komt, daar uh, winst ze zo'n beetje. En uh, ja, iedereen wordt er toch wel een beetje moedeloos van. En ik moet eerlijk zeggen dat uh, bij de concurrentie ook gezegd werd... van daar moeten we nou toch eens een keer mee ophouden. Met iedere keer maar denken van als Marianne Vos erbij is... dan rijden we eigenlijk voor de tweede plaats. Dan zie je vandaag ook wel weer een spervuur aan uh, demarages. Uh, met name uh, ja, Irene van den Broek is toch eigenlijk wel de meest uh, actieve renster geweest uh, vanochtend. Uh, 30 jaar oud en zij rijdt voor de ploeg van Leontien van Moorsel. Maar uh, ook die kon het niet bolwerken. Chantal Blaak, Europees kampioen, ook een hele talentvolle renster. Ook die komt er uiteindelijk niet aan te pas. Ze moeten het allemaal afleggen tegen Marianne Vos. Kansloos. Ja, uh, zijn jullie hier fans aan tafel van Marianne Vos? Ja, Mario? Absolu absoluut. Ja? Ik denk dat uh, ja, dit een sportvrouw is, uh, ja, zeker uh, zoals ik ook denk, dat bedreven moet worden. Zij komt aan de start en ze wil winnen. En uh, jammer, uh, nummer twee en drie, nou ja goed, die moeten achter me zijn. En, uh, zij gaat gewoon voor de overwinning en uh, ja, ik vind het super. Ja, Richard Plugge? Ja, ik ook. En uh, ik ben er ook zeker een fan van, maar uh, uh, zij is ook een van de weinigen die echt, echt, echt alles ervoor doet, hè? in het vrouwenwielrennen. En dat moet je ook niet, uh, niet onderschatten. Mm. Um, en met echt alles... Ik heb wel eens met Jeroen Blijlevens haar ploegleider over gehad. En die zegt ook van ja... ze leeft gewoon als een, als een mannelijke prof eigenlijk. En uh, doet er zo ontzettend veel uh, voor. Ja, daar kunnen die... Uh, kan haar con concurrentie nog wel wat van leren, denk ik. Ton? Nou, wat ik het leuke van. natuurlijk fantastische prestaties. Nog meer dan uh, Leontien van Moorstel, denk ik eigenlijk. En beter. Maar het begon al op 18 jaar geleefd. En het is nu pas volgens mij 23 jaar. 24, 24, ja. 24 ja. jaar. Hè? En dan schuilt er meteen. Uh, het gevaar, dat hebben we bij Sven Kramer gezien... als je alles wint, wat gebeurt er in de toekomst? Hè? Daar ben ik een beetje bang voor. Maar als wel van uh, Marianne Vos, goede wijn behoeft geen kans, denk ik. Nou, bedoel jij nu te zeggen dat je uh, op vroege leeftijd misschien wel verzadigd bent? Nou... Te snel uh, gewend aan winnen? Nou, het, uh, een sabbatical hier, heb ik wel eens voorgesteld... ook bij Sven Kramer, is misschien helemaal niet zo gek. Vooral omdat ze op zo'n jeugdige leeftijd zijn begonnen. En je komt, naar mijn idee, nog altijd sterker terug... Ja, dus we praten altijd over periodisering, maar hebben het nooit een jaar periodisering? Ja. Nou, misschien is dat een heel goed voorstel. Ja, ja, het, psychisch... verschil is, het verschil is wel, Sven Kramer liet zich niet per periodiseren en Marianne Vos wel. Hè? Die, uh, die heeft al wel een paar keer rustperiodes ingebouwd. Natuurlijk niet een heel seizoen, dat niet. Dat ben ik met je eens. Maar uh, zij heeft wel af en toe de rust gepakt. Dus daar zit wel een verschil. Ja, maar, maar Zij fietst, maar, ook het he het fietst ook het hele jaar door. Hè? Zij is natuurlijk ook met ja. veldrijden ook bezig in, in de winter. Dus wat dat betreft... Uh, ja, maar ze pakt wel uh, haar momenten ja. van rust. Uh, en uh, het is niet altijd per se overal willen winnen. En dat is wel een, uh, een cruciaal verschil met Sven Kramer. Ja. Dat die Waar die start moest winnen van zichzelf. Altijd. Ja. Ook minnen uh, ook wedstrijdjes zeg maar, die die best eens een keer mocht verliezen. Gio Lippens, uh, denk jij niet dat het zo is dat Marjanovas nog zo eager is om te winnen... dat ze gewoon niet stil kan zitten? Ja, je merkt het wel aan haar. En ze doet ook alles. Ze wil natuurlijk op de baan rijden. Uh, ze wil uh, tijdrijden. Uh, werd inderdaad dit jaar tijdrijkampioene. En iedereen roept ook van haar tijdrit is weer een stuk verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Ze is ook weer een paar kilo lichter geworden. En dan zou je bijna zeggen, ja, we laten het. Want uh, het was al zo'n licht veertje. Maar uh, ze is zodanig uh, toch wel weer sterker en lichter geworden. Dat ze nu ook ongelooflijk gemakkelijk berg oprijdt. En dat is iets wat ze toch wel weer duidelijk verbeterd heeft dit jaar. En ja... Dus wat dat betreft Marianne Vos, iedere meter die ze op de fiets zit, geniet ze ook. En wat dat betreft denk ik toch wel dat het een enorm verschil is inderdaad met iemand als Sven Kramer... die toch ook heel veel op zijn kracht heeft gedaan de afgelopen jaren. Bij Marianne Vos komt het allemaal zo speels naar voren. Ja, alles wat ze doet, dat doet ze met plezier. En ik denk dat die niet snel zal afknappen. En naar de uh, mannen even, Richard Plugge zei het al bij zijn moment van de week... voor een vierde keer alweer in zijn carrière uh, was Stef Clement de beste op de tijdrit. Hij is op de weg terug van een lange blessure... en dus was het voor hem inderdaad een heel belangrijke overwinning. Ik heb nog geen contract voor volgend jaar. Ik heb nog ambities voor het WK en uh, volgend jaar voor de spelen. Dus uh, het was al heel belangrijk om dan, uh, dat vandaag uh, met de overwinning uh, kracht bij te zetten. Ja, dat was Stef Clement afgelopen woensdag, uh, meen ik. Uh, denken jullie dat de Rabo hem nu een nieuw contract zullen gaan aanbieden, Richard? Uh, dat denk ik wel. Ze hebben hem vorig jaar uh, de kans gegeven... om uh, in alle rust te herstellen van die, uh, van die blessure. Nou, dan is hij nu terug. Hè? Dan heeft hij nu eindelijk uh, de Giro mogen rijden... en is hij weer Nederlands kampioen uh, geworden. Ja, dan zou het heel vreemd zijn om, om niet door te gaan. Maar waarom hebben ze hem dat contract nog niet gegeven dan? Ja, dat, is meest, dat speelt meestal nu. Hè. Dat wordt meestal nu over onderhandeld in deze periode. En uh, dat wordt meestal ergens rond de Tour wordt dat bekendgemaakt. Dus ik denk dat dat wel speelt. Gio, denk je dat het rondkomt met hem? Ik, uh, ja, ik denk het eigenlijk wel. Uh, kijk, Stef Clement is, laten we dat even eerlijk zeggen... en daarom duurt het misschien ook wel zo lang... is niet altijd de gemakkelijkste uh, in, in, in laten we zeggen de omgang met de ploeg. Tijd geleden heb ik eens een keer uitgebreid met hem gesproken. Toen vertelde hij ook wel het verhaal dat hij... Uh, ja, ...toch wel kritisch is binnen die ploeg. En dat wordt niet altijd even op prijs gesteld. Maar als je kijkt naar zijn presteren... ...als je kijkt naar de manier waarop hij terug is gekomen van die blessure... ...als je ook kijkt naar zijn uh, ja, toch wel mentaliteit uh, binnen zo'n ploeg... ...want een kritisch iemand kun je er eigenlijk ook wel heel goed bij hebben binnen zo'n ploeg. Want die houdt toch de rest dan ook wel een beetje scherp. Dan denk ik inderdaad dat ze uiteindelijk als ze verstandig zijn... ...dat ze Stef Clement een nieuw contract aanbieden... ...en dat hij dat contract dan toch ook wel weer met, uh, met passende munt zal uh, terugbetalen. Maar nou, wat is... voegt hij toe? Dus is een nou, tijdridsspecialist ja, toch meer. Uh... Ja, maar hij voegt ook wel een uh, stuk wijsheid uh, toe... wat je in zo'n ploeg wel kan gebruiken. En, en wat ik net zeg, scherpte. Als je kritisch bent binnen een ploeg als Rabobank... waarin de meesten toch wel redelijk braaf uh, in de pas meemarcheren... Dan, uh, dan, dan kan dat ook wel positieve effecten hebben op zo'n ploeg. Uh, dan hou je de anderen in ieder geval toch wel even bij de les. Richard Pugge. Vorig jaar won hij in de Dauphiné een hele mooie etappe. Dus uh, ook, uh, hij, ja. kan ook, hij kan ook gewoon winnen. Uh, maar hij, is, hij zit in de, in de rennersraad, dus... Uh, <laughs> Het is ook zijn rol, zijn plicht zeg maar, om, uh, om kritisch te zijn... richting, die, uh, richting de ploegleiding. Mm. En ik denk dat het uiteindelijk ook wel wordt gewaardeerd door, uh, door knebel. En, en rennersraad, en dat is een... Ja, een soort uh, overlegorgaan namens de renners richting de, de ploegleiding. Ja. Ja. Maar je zegt nu etappen gewoon, dat heeft hij inderdaad. Dus hij voegt zeker wat toe. Maar wat denk je van een ploegentijdrit? Als hij er mee rijdt, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, als je een individuele tijdrit goed kan rijden... wil je niet altijd zeggen dat je ook een ploegentijdrit goed kan rijden. Maar... Uh, Inderdaad, ja, hij, hij heeft in ieder geval kwaliteit om uh, hard door te kunnen fietsen. Maar ook voor, uh, voor volgend jaar voor de Tour de France... kan natuurlijk uh, in de achtervolging op mogelijke uh, vluchtgroepen kan hij een rol spelen. Hmm. Even naar de, de ploeg die om Geesink is heen gebouwd. Wat hebben jullie voor indruk van die ploeg? Mogen we daar echt iets van verwachten, Giel? Mag ik met jou beginnen? Een sterke ploeg. Uh, ploeg met een grote Nederlandse inbreng. Uh, ook altijd uh, leuk natuurlijk om uh, weer eens een keer mee te maken... En uh, ik denk wel dat het een ploeg is die behoorlijk rond uh, Geesink uh, gebouwd is. Uh, ja, Luis Leon Sanchez, daar was wat twijfel over. Maar ja, die wordt dan wel toevallig afgelopen week gewoon even Spaans kampioen. Dus ook die bewijst wel dat hij uh, weer langzaam in vorm komt voor de Tour. Dus ik denk wel dat de ploeg rond Geesink uh, behoorlijk sterk is. Zullen we het er mee eens? Ton, mag ik jou beginnen? Nou, ik wil Gio wat vragen. Want in het begin. Nou, eerst van... even of je het er mee eens bent. Of je denkt dat het een uh, sterke ploeg is? Ja, ik denk dat het een sterke ploeg is. Alleen vind ik dat... Uh, uh, volledig in dienst van Geesink, dat is te weinig. Geesink moet presteren, maar ik wil ook etappes zien. Ik wil uh, uh, misschien zelfs het ploegenklassement. Is dat dan nou zo gek gevraagd? Ik heb uh, Breuking nu horen zeggen... Uh, dicht bij het podium Geesink. Terwijl hij aan het begin van het seizoen zei... Op het podium, dat is de doelstelling. Ja. He, dus er is toch weer wat veranderd en voorzichtig geworden. Daar kan ik niet goed tegen. Zo mag je je vraag stellen, Mario. Moet het uitgangspunt zijn, we gaan voor een podiumplek? Ja, uiteraard. Ik ben het helemaal met Ton eens. We hebben dat voor de uitzending ook al... Eh, ja, onze verbazing uitgesproken. Dat eh, als je gaat, dan ga je toch voor het hoogste. Hm. Ja, Richard Pluggen mee eens? Ja, dat zou ik ook zeggen inderdaad. Maar is het reëel, dat is de vraag. Nou, met deze ploeg, ja, ik denk wel dat het reëel is, ja. Want Geesink heeft er wel een enorme stap gemaakt. En met deze ploeg, ik zou Louis-Leon Sanchez, had ik Paul Martens voor ingevuld. Maar goed, met deze ploeg moet hij een heel eind kunnen komen. Ja. Ik wil even aan Gio nog vragen. mag je vragen. Ben je het ook met me eens dat het podiumplaats moet halen? In ieder geval als doelstelling moet hebben? Ja, ik vind dat je sowieso voor het hoogst haalbare moet gaan. Dus moet je zelf zeggen van hij moet gewoon voor de overwinning gaan. Ho ja. Hoewel je dan meteen realistisch moet zijn en uh, moet weten... dat het mogelijk nog wat uh, te vroeg gaat komen als het überhaupt al komt. Maar ik vind toch het andere verhaal van... ja, je moet ook voor etappesregels gaan. Ik denk als je een sterke klasse mensman hebt... Dan, uh, dan denk ik dat je, dat, je, dat, je dat, dat andere doel toch maar even een beetje aan de kant moet parkeren. Er is vorig jaar heel veel discussie over geweest. Ik weet ook hoe Ton daarover denkt. Uh, maar toch heb ik dan het idee van nee, je moet dan... Op ...op dat moment gaan voor datgene wat uiteindelijk het meeste aanspreekt. En dat is toch een hoge klassering in het klassement. Dus met z'n allen voor Geesink. Uh, wat dat betreft kan ik wel enigszins in die tactiek van Rabobank van vorig jaar komen. En ik denk eerlijk gezegd dat ze dit jaar dezelfde tactiek gaan uh, voeren. Ploegers van Kanselij, die kan precies het tegenovergestelde doen. Die kunnen gewoon uh, vrij en blij voor etappe gaan strijden. Want die hebben gewoon geen man voor het klassement. Maar Gio, je hoeft toch niet een bepaalde keuze te maken? Het kan toch ook NN zijn... Nee, ja, ik bedoel, negen man of acht man rij je niet in dienst van hem. Nee, ik maar zie maar dan, al zo Het is, het is wel zo dat uh, Bauke Mollema, die heeft uh, de eerste tien dagen uit me hoofd gezegd... Uh, krijgt hij de ruimte om, uh, om dingen te doen. Okay. En er zijn ook wat etappes voor, uh, uh, ja, geschikt voor hem om, uh, om te, ja, iets te kunnen doen. Nou, dan heb je dus, dus gelijk dat ze ook een etappe ja, zijn. Ze, ja. ze hebben wel wat mennen, mannen opzij gezet zeg maar, die in het begin niet zoveel hoeven te doen... en, en dan voor hun eigen kans een keer ja. mogen gaan. Nou, nee, uh, maar dan moet je de mazzel hebben. En dan moet je gewoon eens een keer de mazzel inderdaad hebben dat je in een koppel... Ja. Goed maar het kan geen hoofddoel of nevendoel zijn voor een, een ploeg met een klassementsrenner. Want uh, dat, dat hoofddoel is toch echt uh, ja, Robert Geesink zo hoog mogelijk in het klassement brengen. En al het andere is een beetje meegenomen. Maar Gio, wat ben je uh, voorzichtig geworden. Het hoofddoel moet in de buurt van het, uh, uh, van het podium. Uh, hoog in het klassement. Dat is toch te weinig? Nou, maar dat is wel realistisch. Kijk even naar de concurrentie. En ik weet dat uh, de slekjes op dit moment uh, niet al te veel laten zien. En met name Andy Slek uh, is een klein beetje tegenvallend. Uh, maar God, vergelijk dat nou eens even met Contador. Uh, kijk ook eens even naar Bradley Wiggins in de Dauphiné. Ik weet het niet, hoor. Of Geesink daarbij in de buurt kan blijven. Maar, maar misschien ben ik te voorzichtig. Maar heeft het ook misschien met uh, de, de, uh, de achtergrond... De invloed van de Rabobank te maken. Op het moment dat jij zegt, we gaan voor een uh, podiumplek... en je haalt die podiumplek niet... dan is, omdat je dat hebt gezegd... de Tour mislukt voor de Rabobankploeg. Terwijl als je dat, als je dat voorzichtig benadert... en je komt daar hoger uit... dan kan de Rabobank mooi zeggen, nou, we hebben het toch beter ja, gedaan. Dan zo, dan zo, de zo werkt het toch niet in de sport? Nou, Dat weet ik dus niet. Dat is de uh, vraag. Die u werkt een, zit doels, dat er een doelstelling moet dat hoog en realistisch zijn. Nou, Een podiumplaats lijkt me hoog en realistisch. Zelfs Contador kan nog geblesseerd raken. Dus dan kan je dat geluk hebben. Maar als je als doelstelling altijd iets hebt... wat je altijd haalt, zal je ook nooit verbeteren natuurlijk. Zo. Daar nou, had nou, Mario nee, een hele mooie voor. Eh, Mario mij, had er een mooie voor. Nou ja, dat, ja het is zo, als je, euh, als je de lat lager legt... dan ga je niet vanzelf hoger springen. Dus. Nee, dat is zo. Dat heeft niet z'n wielrennen te maken, maar je kan hem wel als meter voor gebruiken. Dat is de denk ik. Daar <hij> nou. <Ja. hijen> gaan we het zo ook nog even ja. over hebben. Overigens hebben wij een uh, vraag binnengekregen van een uh, luisteraar, Tim van Veen. Die zegt, waarom doet uh, Joaquim Rodriguez eigenlijk niet bij aan de Tour? Hij heeft veel laten zien in de Dauphiné. en de Giro uh, heeft hij ook laten zien dat hij bij de beste de berg in kan. Maar hij is er niet bij in de Tour. Nou, ja, het antwoord is denk ik, wordt daar gelijk mee gegeven. Hij heeft het ook in de klassiekers al uh, veel laten zien. Dat moeten we ook niet vergeten. Dus die is al vanaf het begin van het jaar is die volop uh, aan de slag. Um, en ik denk dat ze hem, uh, dat hebben afgesproken met hem. Van uh, tot, uh, tot de Dauphiné ga je volle bak en daarna krijg je rust. Hij is even uh, op. Ja, nou, ja. Nou, dat, ik weet niet of hij op is, maar ik denk wel dat ze hem even, al van tevoren. Uh, ja. Uh, ja. Yeah. Uh, en, en Katusha wilde graag uh, met een uh, voltallige Russische ploeg uh, die kant op een keer. Ja. En dat lukt nu ook. Oké, okay, vragen NOS.nl. Even over, uh, terwijl ik die mooie tourtune op de achtergrond uh, voorbij hoor komen. Overigens, Gio bij jou daar. Mooi om te horen. Ja, door. lekker is dat. Ja, he? Ik heb, he? hem, ik heb hem gewoon even ingestart hier. De zon gaat in één keer schijnen uh, in Hilversum ook. Um, heel veel Nederlanders in de tour. Is er iemand die daar problemen mee heeft hier? Uh, Nee, hoor ik. Mooie ontwikkeling, Gio. Het zijn er te he? weinig, Robert. Het zijn er nog steeds te weinig. Hè? We hebben ja, gewoon heel peloton Nederlanders. Uh, als nee, Nederland. maar goed, het kan altijd meer. Maar ik moet eerlijk zeggen, wat nou het leuke is... de afgelopen jaren roepen we iedere keer... Uh, er komt talent aan en het gaat een keer allemaal uh, doorbreken. En uh, ik heb toch ergens een gevoel van... nou, dit jaar gaan we het echt meemaken. We zien het in de uitslagen tot nu toe. En we gaan het hopelijk ook zien in de Tour de France... dat er nou eindelijk eens een keer ja, weer wat Nederlandse successen komen. Want er zijn er genoeg die meedoen. Ja, maar als je als knecht voor Robert... Geesink, alleen maar als dat het enige is, dan zal hij ook <laughs> ja, geen succes zien. Natuurlijk, hè. we hebben ook vakantie. Er ja, zijn er gelukkig vier bij vakantie, soleil die ja. meedoen. Ja, en, en ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook heel blij dat ze uiteindelijk gekozen hebben voor uh, iemand als Rob Ruig, he, die heet die, ja. die Limburger van 24 jaar. Waarvan iedereen zegt: Nou, moet je die nou wel meenemen na de tour? Ik vind dat een goede keuze. Laat zo'n jongen maar eens een keer, uh, uh, ja, iets laten zien aan het uh, publiek. Wat hij ook deed in de Dauphiné, daar zat hij er goed bij. En wie weet, misschien hè, samen met Hogerland uh, en uh, met Wout Poels. Ah, het is prachtig. Nou, ja. mag ik je ook nog even op uh, Nicky Terpstra wijzen... die bij uh, Quickstep natuurlijk uh, meegaat. Uh, inderdaad. Ja. ja, inderdaad. Die zie ook ik, dan ik nog dat eerder winnen dan Rob Rijg. Maar... Oké, okay, tot slot uh, Gio Libbens. Wie wordt morgen Nederlands kampioen? Uh, Lars Boom. Ja. Fijn, dankjewel. Ja, weet ja, is, nog genoteerd. Nog, is genoteerd. Is genoteerd, We schrijven mee. We gaan nog even naar het uh, hockey. Nederland tegen Australië, tweede helft. Gerard de Groot. Zeven minuten in de tweede helft. Nog steeds 2-0 voor Nederland. En je moet constateren, al is het natuurlijk wat vroeger al in dit toernooi. In deze Champions Trophy. Dat die Max Caldas misschien nog wel een goede hand heeft gehad. Hoor, door vier of vijf van die jonkies erin te zetten. Ze schijnen zich moeiteloos aan te passen hier. Aan het internationale niveau. Australië ook niet op zijn sterkst op dit moment. Ook met een aantal nieuwe speelsters. Ook met een aantal jonge speelsters. Maar Nederland speelt tegen Australië aanvallend. Laat het gezicht zien. En uh, laat zien dat ze wel degelijk uh, talent hebben. Over talent gesproken. Natuurlijk. En dat talent laat uh, Max Kaldas doorbreken. En de routine die nu niet aanwezig is, die vijf die op de bank zitten, althans niet eens op de bank, maar op de tribune zitten te kijken, die zullen zich misschien ook wel achter hun oren krabben en zeggen: van Nou, jongens, we hebben een aantal goede jonge meiden die eraan komen, die dit Nederlands elftal niet verzwakken. Want ze spelen tegen Australië af en toe goede combinaties, goede mogelijkheden. Ze hebben vier strafcorners gehad inmiddels, daarvan hebben ze er maar één benoemd, één velddoelpunt van Liedewij Welten. En in de tweede helft, denk ik met name dat die jonge speelsters uh, van dit team, de nieuwe spelers van het team, wat willen laten zien. De ouderen de routine zal zeggen van nou, 2-0 voor tegen Australië. Dat is mooi, nog 27 minuten te spelen. Laten we het rustiger aan gaan doen. Maar de jongeren die gaan de zaak op je hoor. Neem dat van mij aan. Mark Brassen kijkt uh, nog steeds, neem ik aan, naar uh, Federer tegen Nalbandian. Ja, maar ik denk uh, niet heel erg lang meer, uh, Robert. Want het is uh, 5-4 in de derde set in het voordeel van Federer. Die dus uh, serveert voor een plaats uh, bij de laatste 16 jaar. Als Nalbandian nog wat had gewild in die derde set... Ja, dan heeft hij nu aan zichzelf te wijten dat hij bijna kansloos is. Uh, eerst acht games op service, niks aan de hand. Nalbandian serveerde bij 4-4. Had kans om die game naar zich toe te trekken. Maar het werd verder gelijk. Toen sloeg hij een dubbele fout. Hij kwam, uh, gaf daarmee uh, Federer een Ja, En ik zei het in een van die tweede set ook al. De Zwitser springt zo effectief met zijn kans om. Ja, die, die, die grijpt die kansen met beide handen aan. We moeten kijken naar een fantastisch punt van Albanië. zal hem niet helpen. Federer brak dus, komt op 5-4 en ze veert nu zelf voor de wedstrijd. 6-2 of 6-4, 6-2 en 5-4 in het voordeel van Roger Federer. Die de partij bijna binnen heeft. Het Sportforum met Ton Boot, Richard Plugge en Mario van de Ende. Zometeen nog uh, Jack Warner opgestapt bij de FIFA. Willen we willen alles over weten van Mario van de Ende. Die de FIFA van binnen en van buiten kent. Eerst even um, 15 miljoen euro. Dat is een transferbedrag waar je normaal gesproken... in de voetbalwereld niet eens meer raar van op hoeft te kijken. Maar wel als het om een trainer gaat. André Villas-Boas, 33 jaar. De jongste succescoach in Europa. En nu de nieuwe trainer van Chelsea. Hij kocht zijn contract af bij Porto. Of eigenlijk de Chelsea dat...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 En eh, ja, toen die gasten zeg maar, de zaal verlieten, zag je al aan die koppen van nou ja, dit, dit kan niet meer fout gaan. Wil hoort de Nederlandse keepestrainer van Porto over eh, Villas Boas. 15 miljoen euro is er betaald. Gaan we nu een periode in dat er heel veel voor, eh, voor trainers betaald gaat worden, Ton? Nou, ik denk dat dit een uitzondering is. Hè? Chelsea heeft toevallig geld en Villas Boas is inderdaad de coming man. Misschien al te vergelijken met Mourinho. En Chelsea zit te snakken om een uh, titel natuurlijk. Interessant is dat in de pers voor Villas Boas steeds Hiddink genoemd werd. Mm -hmm. En waarschijnlijk hebben ze nooit een oog gehad op Hiddink. Want als ze Hiddink af hadden willen kopen, had dat nooit 15 miljoen uh, uh, gekost. En dan hadden ze het dus al. Veel goedkoper uit Als je 15 miljoen bereid bent om te betalen, ja. dan lag, lag Hidding veel meer voor de hand. Ja, dat wil ik zeggen. Hidding voor de hand. Ja, ja. is je het er mee eens? Ja, daar ben ik inderdaad wel mee eens. Ja, ik had er trouwens ja. nog niet zo over nagedacht, maar ik denk het wel. En uh, ja, ik vind het wel opmerkelijk dat dit gebeurt, hoor. dat er zoveel wordt betaald voor een, uh, voor een coach. Ja, Maar dit, dit stond in het contract, hè? Wat stond in het contract? Uh, die, die afkoopstond van, ja, van 15 miljoen. Uh, dat stond in het contract van Filos Boas, ja. bedoel ja. je? Te zeggen. Dus wat, ik denk dat dat, uh, ja, misschien wordt dat een nieuwe trend. Ja. Nou, in Nederland proberen ze dat natuurlijk nu te ondervangen. Want ADO kan je, je, je er wat Je ziet de situatie met Van der Brom en, uh, en ADO, waar we het eerder over gehad hebben. Dat daar, ze zijn daar nog steeds aan het steggelen. Mm. En hier staat het gewoon vast. Dus uh, en, het, en de ploeg en de trainer die weten in ieder geval wat ze moeten betalen... of op tafel neer moeten leggen, wanneer ze van elkaar af willen. Mm. Nou, maar het is dus nu ook een nieuwe trend natuurlijk... dat er gewoon contracten van één jaar... Kijk naar Adriaanse, kijk naar uh, Erwin Koeman bij, uh, bij Utrecht. Uh, die hebben gewoon contracten voor een jaar. En als het goed gaat na nou een jaar, verleng je dat gewoon? Ja, Dan ondervang je dat toch een beetje ja, met die afkoopzonde? Organisatorisch is dat het allerbeste. Je hebt een, een technisch directeur voor de lange termijn. Die moet 6, 8, 10 jaar uh, aangesteld worden. En een coach, ik ben zelf coach geweest, een coach gewoon voor één jaar. En als het goed gaat, kijken we wel verder. Hmm. Daarom heb ik me ook zo verbaasd over het contract... Ja, Frank de Boer is natuurlijk een goede trainer, denken wij. Maar over het contract van 3,5 jaar voor Frank de Boer... Het, het, het kan voorkomen dat Filos Boas volgens mij... zometeen spelers moet trainen die bijna zijn eigen leeftijd hebben. Is, nou, is, maar ja, maar is, is, 33 ja. jaar. Hij, heeft natuurlijk al, hij is natuurlijk toch wel gepokt en gemazeld. Hij is aan de hand van, van Mourinho natuurlijk tien jaar al aan de slag geweest. Hij is assistent geweest bij, bij Porto, bij Inter Milan en bij Chelsea. Hij kent dus de club Chelsea, waar hij nu naar toe gaat... kent hij natuurlijk ook al van binnen en van mm -hmm. buiten. Dus wat dat betreft... Hij is natuurlijk twee jaar trainer geweest bij Academia in, in Portugal. En nu... Uh, het laatste jaar bij, bij Porto alles gewonnen wat hij kon winnen. Mm -hmm. Dus hij heeft in ieder geval laten zien dat hij het kan. En ik, met de ervaring die hij heeft... en uh, wat de keepers trainer Koort net ook zei, kijk, uh, ze gaan natuurlijk bij Chelsea niet over 1-8-ijs... weten precies uh, de kwaliteiten van die man. Maar dus, uh, ja, het blijft natuurlijk een absurd bedrag. Mourinho ging van Inter naar Real voor 10 miljoen. Ja, maar ja... goed. Nou, die had toch ook een redelijke ervaring in ja, de staat van nee, dienst? Nee, maar, maar als dat nou eenmaal contractueel staat, staat vastgelegd... Ja, noem mij maar een andere prijs dan, wat wel goed is... Ik weet het niet. Ik ook niet. Dus. Ja, het is gewoon slim gedaan. Denk ja, ik. goed dat gedaan. Kortom, ja. En, uh, ze, weet, ze wisten allebei waar ze aan toe waren. denk jullie dat Chelsea uh, uh, nu inderdaad ook weer prijzen gaat pakken... en weer volop mee gaat doen? Uh... Nou, Wat lach je? Nou ja, dat is wel heel erg uh, koffiedik kijken. Want ja, ik weet niet of dit nou uh, uh, dan de redding gaat brengen. Ja, dat is moet natuurlijk je... wel de bedoeling. Ja, tuurlijk. Dat snap ik ook. Maar... Uh... Nou, het is een uh, andere persoonlijkheid dan uh, de Angelotti, die die opvolgt, dus wat dat betreft uh, kan dat misschien weer uh, de, de missing link zijn die ze vorig jaar natuurlijk uh, ontbrak. Ja. Het gaat altijd om kansen en kansen vergroten, natuurlijk. Hè? En files Boas, we vergeleken hem net al even met Mourinho. Ja, dan is de kans dat je een prijs pakt, is groot. Uh, uh, Louis van Gaal, kans dat je een uh, prijs pakt, is groot. Hè? Het is gewoon alleen maar kansen, ja. zekerheden zijn er natuurlijk ja. nooit. Misschien zijn de kansen groter. groter, ja, ja. ja uh, Mark Brasser, bij uh, Federer tegen Nalbandian bijna afgelopen. Ja, bijna afgelopen. Maar dat uh, heb ik al een paar keer uh, gedacht. Ja, zo effectief als de Zwitser omgaat met uh, zijn breakpoints in deze partij. Zo uh, slordig. Uh, nou ja, dat mag je niet helemaal zeggen. Maar gaat hij om met, uh, met de matchpoints? Hij heeft inmiddels uh, drie matchpoints gehad. Alle drie uh, niet benut. Moet ik wel zeggen dat uh, Nalbandian uh, twee geweldige punten speelde. Eén smash van Federer ging dik uit. Ja, en nu benut de Zwitser het vierde matchpoint. Benut hij uiteindelijk wel. En dus gaat hij toch wel makkelijk. Met uh, 6-4, 6-2 en 6-4 uh, door naar, uh, naar de laatste 16... Overtuigend optreden weer van Federer. leuke een paar mooie rallies nog aan het einde in die laatste game. Nalbandian ook lachend van de baan af. Ja, voor Nalbandian valt hier het doek in de derde ronde. Geen schande dat hij verliest op het centercourt van Roger Federer. Federer dus door naar, naar de laatste 16. Dat geldt niet voor Robin Haase. We hebben het er vanmiddag al een paar keer over gehad. Haase die speelde vandaag tegen Marty Fish. En moest opgeven bij een 2-1 achterstand in sets. Het was 1-1 in de vierde set toen de Nederlander plotseling eigenlijk out of the Opgaf vanwege een blessure. Verslaggever Martin Vriesema zocht Robin Haas op en vroeg naar het hoe en waarom. Ja, Robin, ontzettend jammer. Het stopt hier in de derde ronde. Op 1-1 in die vierde set ja, geef je voor ons dan wel eigenlijk vrij verrassend op. Wat was er aan de hand? Nou, ik, ben, uh, ik overstrekte mijn knie tegen Verdasco in de derde set bij 4-4. En uh, op dat moment had ik veel pijn. Dat trok weg na 2-3 minuten.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 Ja, dat is het zeker. Ja, nou ja, goed, hij kent zijn, zijn lichaam eh, natuurlijk het beste. En inderdaad, wat hij, wat hij zegt, dat dat uit voorzorg is... Ja, dat kan ik me wel een beetje voorstellen. Aan de andere kant ja, is de vraag van hoe erg is het. En heeft hij zelf ook die twijfel zelfs nog wel hè, in de kleedkamer... van heb ik hier wel verstandig aan gedaan? Ja, het is inderdaad een, een, een enorm moeilijke beslissing. Staat hij een keer in de derde ronde inderdaad, voor het eerst? Zit hij lekker in de partij op zich? Wel twee 1 in sets achter, maar op zich nog niks aan de hand. Ja, en dan op moeten geven, dat, uh, dat, is een, uh, ja, dat, is, dat is een enorme domper voor hem. Ja. Wat mij ook opviel is dat hij het woord bang liet vallen. Dat hij gewoon bang was... Ja. En uh, dat lijkt me voor een sporter helemaal killing. Ja, en, en, en hij haalt die partij tegen Roddick, haalt hij er nog eventjes uh, bij van de Australian open. open. Toen ging hij inderdaad heel vroeg in die partij door zijn enkel en toen speelde hij gewoon door. En toen zei iedereen in de afloop van, ja, maar waarom ben je in hemelsnaam doorgegaan? Je bent er zo lang uit geweest met een knieblessure. Waarom speel je door als je net door je enkel bent gegaan? Dus toen zei dus iets van, ja, maar ik wil het publiek niet teleurstellen en weet ik. En toen hadden we al zoiets van, ja, weet je, luister naar je lichaam, had gewoon een beetje opgegeven, want dat is gewoon niet verstandig om, om, om te doen. Nou, hij pakte toen inderdaad goed uit. Ja, en nu wat hij inderdaad, hij krijgt zoveel last van anderen. Hij gaat zo compenseren met zijn hele lichaam om die knie maar te ontzien. Ja, en en, en het, het, de, de angst inderdaad, en die gaat dan in je hoofd zitten... de angst voor een blessure, Ja, dan sta je natuurlijk niet meer vrij uit te spelen. En, en dan, ja, dan geeft hij op, uh, doodzonde. Goed, ik leg het even voor hier aan tafel. Uh, Richard Plug, is het een verstandige beslissing om te stoppen? Nou, ik denk het wel in deze fase van... Uh, ja. Ja, hij, zei, hij zei ook dat hij uh, eigenlijk ook niet meer wist... of hij die partij en hoe hij die partij nog moest, naar zich toe moest trekken. Ja, dan, denk ik, uh, dan, dan maakt hij denk ik een goede beslissing. Ja, Mario, Tom? Ja, ja ik, Mario. Einds, ik, ik denk dat uh, wat Hazen zegt... er is spel, geen spel tussen te krijgen als je angst voelt. En je weet ook niet hoe, je, hoe de wedstrijd nog uh, in jouw voordeel moet keren. Dan moet je stoppen. Ja, hij was natuurlijk emotioneel niet meer in staat om verder te nee. spelen. Ik hoor twee woorden. Twijfel en angst. Ja. Nou, dan kan je verder, verder niet spelen. Alleen maak ik me maar van een afstand veel grotere zorg over zijn knie... dan zij het kennelijk doen. Ja, daar zit vocht in. En dat nou Ja, maar het is natuurlijk een, een oud probleem. Hè? Hij is er al aan geopereerd. Het, uh, kijk, hij, hij vindt vocht in zijn knie normaal. Nou, ik denk ja. dat geen ene arts dat normaal vindt. Nee, Mark? Ja, daar heeft hij, inderdaad heeft hij daarmee mee leren. Dat is nou eenmaal zo. Ik bedoel, dat, dat is een probleem. En hij komt niet van dat probleem af. Dus hij zal de rest van zijn leven zal hij moeten accepteren... Dat, dat hij af en toe inderdaad een reactie krijgt in die knie. En dat er vocht in komt. Zo is het, uh, zo is het nou eenmaal. Daar, daar is niks meer aan te doen. En uh, ja, ik, ik hoop wel voor hem, maar ook voor het Nederlandse tennis... dat dit, dat dit uh, inderdaad redelijk snel herstelt. Volgende week zaterdag uh, vliegen ze naar Zuid-Afrika. Het Nederlands Davis Cup Team. Ze hebben wel twee weken, want ze spelen een week later pas dan het weekend, na de finale weekend van Wimbledon... is daar de Davis Cup ontmoeting tegen Zuid-Afrika. Een heel belangrijke wedstrijd. Als Nederland die wint, gaan ze weer spelen... om te promoveren, eventueel naar de wereldgroep. Nou, we zitten nu in een redelijke uh, flow. Uh, uh, Roland Gros was aardig. Uh, Thomas Gorel die doorbreekt. Seisling die het hoofdtoernooi van Wimbledon heeft gehaald. Uh, uh, nou goed, Timo de Bakker is dan wel een probleemgeval. Dat is natuurlijk ook een probleemgeval... voor die Davis Cup ontmoeting. Want die heeft de afgelopen weken helemaal niet gespeeld. Als daar nog een keer een probleemgeval Robin Haase... Bij die niet helemaal fit is of half fit meegaat, ja, dan heeft Jan Siemerink een behoorlijk groot probleem. Want Igor Seisling, Thomas Gorel, uh, Jesse Galoom, dat zijn geen jongens die de kar gaan trekken. Hij heeft uh, zeker Robin Hazen heeft hij nodig. En misschien Timo de Bakker ook nog wel. Dankjewel. Maar, Mark, mag ik je <coughs> nou, nog even wat vragen? Als, je, als je heel kort kan. Uh, is die opgave in overleg met de coach gegaan? Uh, in ieder geval niet. In, in, in, okay, Jan Siemering wist er in ieder geval niks van. Ik weet niet in hoeverre hij Dennis Schenk, zijn coach die daarnaast de baas had, of hij die uh, in, in zijn plan om te stoppen betrokken heeft. Uh, wat mij wel opviel, ik heb even contact gezocht met, met Jan Siemering. Die, die deed deze wedstrijd commentaar voor, voor Sport 1. En die was hoogst verbaasd uh, dat hij opgaf. Die wist niks van, van blessures of dingen bij, bij, bij Robin Haase. Dus dat, dat, dat verbaasde me wel een beetje. Hm. Maar of, of hij het besluit echt helemaal zelf genomen heeft... of dat hij het misschien van tevoren al met, met zijn coach heeft doorgesproken... Dat, uh, dat weet ik niet. Het lijkt me logisch dat je in ieder geval even laat weten... wat er speelt in je lijf. En dat het uh, op het moment dat het gebeurt dat, uh, dat de coach dan denkt... oh, dan zal het dat en dat en dat wel zijn. Nou ja, ja goed. De vorige partij heen. had hij zijn knie toch al overstrekt. Dat, ja, was dat, uh, dat wist ja. ik ook. Dus ja. Ja. Ja. Goed, hier laten we het bij. Dank jullie uh, uh, vriendelijk. Dank je wel, Mark. We gaan even naar op de Groots. nederland australië Champions Trophy. Nog 11 minuten, dan is het afgelopen. Nederland staat inmiddels voor met 3-0. Het was niet volgens de verhoudingen. Op dat moment was Australië namelijk de betere ploeg. Australië zette met name de Nederlandse defensie... waarin Willemijn Bos een belangrijke rol speelt. Ze speelt laatste verdediger En doet dat al in haar derde interland. Dus een van de jonge meiden die Kaldas hier in het Stadion gewoon voor de leven heeft gegooid. Nou, ze deed het uitstekend in de aanvalsgolf van Australië. En het is voor Kaldas natuurlijk leuk om te zien... dat zo'n jonge nieuwe verdediger de zaken goed in de gaten houdt. Het hoofd goed koel. En Nederland uh, nog steeds op de nul staat. Het doelpunt van Nederland was in een uitval. Want ik zei het al, Australië was de betere ploeg. Dan moet je op de counter spelen. Nederland deed dat levensgevaarlijk. Wieke Dijkstra scoorde uiteindelijk het derde doelpunt voor Nederland. Zodat Nederland met nog op dit moment 10,5 en een halve minuut te spelen. Met 3-0 leidt tegen Australië. De vicevoorzitter van de FIFA, Jack Warner, is opgestapt afgelopen week. Hij heeft uh, besloten al zijn functies in de internationale voetballerij neer te leggen. Volgens de FIFA is Warner vrijwillig teruggetreden. Eind vorige maand werd hij geschorst... naar aanleiding van vermeend omkoping en corruptie. Nou, die aanklachten die, uh, vervallen nu en Warner blijft onschuldig. Nou, in hoeverre denken jullie dat uh, dit aftreden van Warner vrijwillig is geweest? Ik begin met Mario, die de FIFA van binnenuit kent. Ja, ja, ik kan het natuurlijk niet helemaal beoordelen. De commissie heb je ingezet. Ja, ja, vier jaar. Ja. Nou ja, je kan hooguit gissen, want het, eh, dit komt voort uit een persper, persbericht van Reuter, heb ik begrepen. Dat die inzicht hebben gehad in een, in een verslag van de ethische commissie. Ja, wat me dan wel verbaast is de, dat ik dan niet precies weet, uh, via Reuter, wat dan de, de aanklachten precies zijn geweest. Nou, het gaat over die omkoping, en ja. die commissie heeft nu gezegd... er zijn overtuigende bewijzen ja. dat die omkoping inderdaad heeft plaatsgevonden. Jawel, maar dat kunnen, dat kunnen wij met z'n drieën ook misschien zeggen. Maar dan zou ik wel willen weten wat het precies is geweest. Ja. Als zij toch inzage hebben gehad in het rapport... komt dan ook naar buiten als persbureau wat er dan precies eh, mis is geweest. Ja. Kijk, nu blijf je alleen maar gissen, en ik denk dat dat... als je praat over uh, transparantie, en, uh, ja, dan... Uh, dat, dat, Klopt volgens mij niet helemaal. heeft dat ook niet te maken met die envelopjes... die ook bijvoorbeeld aan de voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond zijn gegeven? Nou, dat denk ik wel, ja. Ah, ja. ja Misschien dat zal een rol spelen. Maar ja. goed, het blijft inderdaad gissen. En dat, uh, ja, daar hadden we het net ook al even over. Waarom niet gewoon meer duidelijkheid, meer openheid? Ja, ja als wij steeds moeten gissen... Kijk, als zij niet transparant zijn, mogen wij gissen. Ja, ja. Dat mogen wij ook speculeren. En dat wordt ons weer kwalijk genomen. Uh, ik moest wel... Robert, aan de woorden van Michael van Praag, 14 dagen geleden, denken. Die hier toen te gast was? Ja, ja, die hier te gast was. Zolang iemand niet veroordeeld is, is hij onschuldig. Dus Jack Warner is gewoon onschuldig. Ja. ja. Nou ja goed, kijk, het is natuurlijk in zijn uh, uh, confederatie is het natuurlijk een hele grote. Is het natuurlijk de voorzitter. Kijk, die man heeft natuurlijk uh, zelf in Trinidad. Uh, is hij ook nog eens een keer minister van uh, werkgelegenheid en transport. Dus het is, het is geen kleine jongen. Dus ik denk dat ze die uh, op een hele keurige manier hebben, hebben weggezet. Dat hij in ieder geval, wat dat betreft, in, in zijn eigen land... weer uh, zonder uh, smetje of zonder smet in ieder geval verder kan uh, functioneren. Maar is het ook niet typisch uh, de blatter manier, om op deze manier dan ook uh, de vuile was niet buiten te hoeven hangen? Ja, Want en het rapport blijft nu geheim. Ja, nou, dat, is, dat is natuurlijk een, een strategie. Kijk, ik heb uh, zelf uh, vier jaar uh, bij de FIFA gezeten... En, ja, het woord politiek uh, was daar ongeveer het sleutelwoord. Elke keer als er een vergadering was geweest... Dan, uh, en we gingen ze ergens tegenin... we hebben bijvoorbeeld een situatie gehad met uh, elektronische hulpmiddelen. En ik, ik zal nooit vergeten, we hadden een commissie met 15 man... en dan hadden we een uh, avondje voordat de vergadering plaats zou vinden... hadden we een, uh, in, een etentje en dan heb uh, je ja, de, uh, de stemming peilen... en dan bleek dat 11 uh, mensen voor uh, elektronische hulpmiddelen waren... en vier tegen. En dan kwam Blatter, de dag van de vergadering... En dan, uh, dan zeiden die jongens, we gaan straks stemmen bij punt 5... Uh, hoe jullie uh, allemaal over elektronische hulpmiddelen denken. Maar ik, zolang ik uh, voorzitter ben, ben ik tegen. Nou, uh, die avond ervoor was het dus LS 4 in het voordeel van elektronische hulpmiddelen. Toen moesten we onze handen opsteken en toen was het 3-12. Tegen? Ja, tegen. Ja, en uh, wat dat betreft... Uh, een van de spreekwoorden die daar ook op geld deed was... Uh, Never bites the hand, that feeds you. Ja. Nou, en dat was natuurlijk heel duidelijk. En, uh, en, dan, en dan zie je gewoon de macht. En dan zie je dus ook gewoon een aantal politieke... Ja, uh, politieke manieren waarop, waarop dit gewoon gemanipuleerd wordt. Maar hoe komt Blatter dan binnen? Is dat dan een, een, een, een indrukwekkende man? Iemand die je aankijkt, zo van jij doet ja, wat nee, ik zeg? Uh, of, uh... Oh, wat dat betreft... Uh, ik heb dan nooit zoveel verzoenen van uh, mannen onder elkaar gezien... als bij de FIFA. Dus wat dat betreft is het allemaal oude jongens krentenbrood. En, uh, maar ja, er zijn natuurlijk situaties... Ik heb altijd uh, ook, ook bestreden toen ik in die commissie zat... dat de voorzitter van die scheidsrechterscommissie ik vind dat scheidsrechters zo onafhankelijk mogelijk moeten zijn. dat uh, de voorzitter van de scheidsrechterscommissie FIFA en UEFA. Ja. De, tevens de voorzitter is van de Spaanse voetbalbond. Nou, hoe onafhankelijk kun je dan zijn? Snap je? Dat, dat begreep ik ook al nooit. Ja. En dan kun je dus tegen ageren. Maar ja, dan zeggen ze ja, het is politics. Nou, <laughs> en dan, uh, nou, dat op. Werden jullie betaald voor die functie? Wat zeg je? Uh, werden jullie betaald voor die functie? Ja, maar uh, niet zo gek veel als die Surinaamse president, wat okay. je net zei. <laughs> dus je kan wel bijten dan, denk ik, eigenlijk. <laughs> nou ja, bijten. Je, je kunt er tegen gaan, Maar ook dan word je dus als een moeilijke jongen gezien. En de drie mensen, wat ik net zei, die er in ieder geval tegen ingingen. Paolo Bergamo, Italië, Sander Poel, Hongarije en ik. Nou, we zitten er niet meer. En de andere twaalf nog steeds wel. Ja, duidelijk. Nee. Uh, het laatste onderwerp van uh, vanmiddag... waar we ook nog even kort aandacht aan besteden. Uh, Gregory Sedok, we hebben het er al vaker over gehad hier. Miste twee keer een dopingtest, maakte een administratieve fout. Gevolg, een jaar geen wedstrijden lopen. En misschien kan hij de Olympische Spelen wel vergeten. Nou, die uitspraak kwam natuurlijk hard aan bij Sedok. Ja, uh, ik denk dat me, weinig mensen maar beseffen hoe, hoeveel pijn dat doet. En helemaal omdat het bij mij om administratieve dingen gaan en uh, gaat en niet om, om uh, een, een, een positief dopingplasje. Gelukkig, uh, met, met hulp van, uh, van heel veel lieve mensen, vrienden, familie... Uh, verwacht ik dat het goed komt, maar het doet heel veel pijn... en elke dag zal dit, uh, zal dit pijn zijn, mijn leven lang. Ja. Wat vinden jullie van deze uitspraak, uh, Richard? Nou, ik vind dat uh, hij heeft als sporter als op dit moment is het zo dat je je whereabouts goed moet invullen... en uh, moet uh, aantonen waar je bent... Uh, daar kun je vraagtekens bij stellen, maar op dit moment is dit de regel. Dan heb je je daar aan te houden. Hij heeft drie keer uh, die regel overtreden. Althans twee keer een dopingtest gemist en één keer een administratieve fout gemaakt. Ja, dan is de regel, en dat wist hij van tevoren, uh, dat je geschorst wordt. Ton, hij is gewoon stom geweest. Nou, dat, goed, dat hebben we veertien jaar geleden ook al besproken. Wat ik me eigenlijk afvraag... Nou, ben je het er mee eens? Is hij gewoon stom geweest? Ja, nou, stom, ik weet dat niet. Slordig ja, zou slodig. je het kunnen noemen. He, want ja. stom is hij zeker niet. He, maar hij heeft nog een kans, omdat het Amerikaanse Olympisch Comité... Uh, bij de kas... laten uh, we zeggen... Dit heeft aangekaart, want met de gedachte erachter... je mag niet twee keer veroordeeld worden voor hetzelfde. Twee ]zelfde. keer gestraft worden voor hetzelfde. Ja, ja, maar dat, dat ja. gaat dan over het, uh, het al of niet meedoen aan de Olympische Spelen. Ja, inderdaad. over ja. het Olympische Spelen. Dus dat is hij nog niet kwijt. Alleen vind ik het wel gek. Hij is door een Nederlands instituut geschorst... terwijl een zwemmer, die precies hetzelfde had op dit moment in uh, Mexico... Door de FINA, dus door de uh, Mondiale Zwembond. Ja. Dus dat is helemaal niet duidelijk. Ja, maar wat is er gebeurd met die zwemmer? Die is ook geschorst. He, voor hetzelfde geval ja. is die geschorst. Drie wereldwijds. En door het Mondiale zwem, uh, Zwembestuur, zal ik maar zeggen. En bij Contador herinner ik me dat het ook weer door het Nationale Bestuur. Dus daar is geen. Eensduidende eens nee, procedure. Dat, dat maakt het ook zo lastig dat er geen eensduidende procedure is. Uh, maar ja, goed, ik heb zoiets van laten de uh, sporters en de atletencommissies van deze wereld daartegen in opstand komen. Alleen totdat dat niet goed geregeld is. Ja, zijn dit de regels? Ja, nou, het probleem is natuurlijk wel, het is nog steeds niet bewezen dat hij schuldig is. En dat vind ik het zin, nou ja, uh, Hij is schuldig uh, nou, ja. Ja. aan de aan, aan, aan, ja, aanschuldigheden. Ja. ja, dan is je toch wel ja, schuldig. Goed. Dat hebben ze zo afgesproken. Ja, nou ja, maar niet. Uh, niet kijk, ze, denk, ze verdenken hem waarschijnlijk dat hij dan. Uh, nee, nee, het dat, overtreden nee, van de nee, regels. Nee. is. nee. In, in de aanklacht staat duidelijk dat ze hem niet van dopinggebruik verdelen. Nee. Uh, ja, okay, die ja. drie whereabouts heeft hij niet goed ingevuld. Nou, dat staat in de regels, dus hij is schuldig. Ja, dan, dan, dan ben je. Uh, Hoe het ik went of Keert? Het is natuurlijk ontzettend zuur voor hem. Uh, ja. Niet naar het WK en nu uh, naar de Terwijl Olympus die net spelen. zijn limiet had gelopen. He, dus, uh, ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, Goed. Uh, dank jullie uh, vriendelijk. Tot slot, heel kort. Uh, Richard Plugge, wat ga je doen het weekend? En wat leuks doen? Naar het Nederlands kampioenschap, wielrennen morgen. Kijk, dat is leuk. Mario van den Ja, het hockey morgen. Het hockey naar het Champions Trophy? Ja. Ja, oh, veel ja, plezier. dan? Uh, ik ga naar het WK kijken uh, op de televisie. Ja, ja, ja, nou, het las van zijn rug nog steeds. Ja, ik wou net zeggen, lang uit op de, <laughs> de lekkere zachte bank met een kruik. Te natuurlijk onder. Um, tot slot, uh, iets voor zes nog even naar uh, Gerrit de Groots. Nederlands-Australië. Zijn die voorbereid op de komst van Mario van den ja, Nederland, Duitsland. Mario volgen morgen om half vijf. Maar dat wist je natuurlijk wel. Welkom natuurlijk. Mario is een volger van hockey, want ik zie hem regelmatig op de velden van Laren. Waar hij de vrouwenploeg van Laren volgt. Die geen kampioen zijn geworden dit jaar, maar er wel dichtbij kwamen. Den Bosch werd dat natuurlijk. Nederland leidt met uh, nog 2,5 en minuut. Nog twee minuten om precies te zijn te spelen tegen Australië. Met een geweldige kans nu voor Kim Lammers die de bal over het doel werkt. En het is nog steeds voor Nederland twee minuten te spelen nu. 3-0 voorsprong. Palmen, Welten en Dijkstra, dat zijn de treffers voor Nederland. Goed, dankjewel. Tot zover dit laatste sportforum van dit seizoen. Volgende week op deze tijd Radio Tour de France. Namens ons allemaal daar heel veel plezier bij. Vanavond is er weer een NOS langs de lijn. Die begint over een iets minder dan een uurtje met Ronald Boots. Goedenavond.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 Hans, wie is Mercedes? Wat, hè? Wie? Wie? De bestelwagen van je dromen, de Mercedes-Benz Sprinter. Met optimaal comfort, dankzij onder meer de automaat en de zuinige en krachtige motoren. Dromen worden werkelijkheid vanaf 18.900 euro. Lease kan al vanaf 99 euro per week via Mercedes-Benz Charterway. Droom verder bij de Mercedes-Benz dealer. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Dit is Radio 1.